Nou, we hebben natuurlijk een heel slecht jaar gehad. Uh, het eind 2008 uh, en 2009 was voor de autoverkoop gewoon heel erg slecht. Als gevolg van de crisis zijn er gewoon fors minder nieuwe auto's verkocht. En wij denken dat de markt ook een beetje met een soort inhaalslag bezig is. En dat veel mensen gewacht hebben met het kopen van een nieuwe auto en dat nu wel doen. Volkswagen deed de beste zaken. Van dat merk werd de Polo het meest verkocht. Andere merken in de top 5 zijn Peugeot, Renault, Ford en Opel.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 De ziekenhuizen in Roosendaal, Bergen op Zoom en Breda zijn ook bezig met het maken van onderlinge afspraken. En de vijf Friese ziekenhuizen maken samen met de zorgverzekeraars plannen om de zorg in Friesland efficiënter en goedkoper te maken. Minister Roosendaal heeft vertrouwen in de samenwerking met de Afghaanse overheid. Hij zei dat na overleg met de Afghaanse regering in Kabul over de politietrainingsmissie in Kunduz. Rosenthal benadrukte tijdens het gesprek dat de agenten die door Nederlanders worden getraind niet aan militaire acties mogen meedoen. Volgens Rosenthal heeft Afghanistan de boodschap heel goed begrepen. Eerder had de minister al een schriftelijke bevestiging gekregen, maar Rosenthal vond het nodig om persoonlijk te vertellen wat de afspraken rondom de politietrainingsmissie zijn. De eerste Nederlandse trainers komen deze week aan in Kunduz.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 ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Veel vertraging tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht. Zes kilometer file. A9 vanuit uh, Diemen naar Alkmaar. Daar staat tussen het knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. 8 kilometer file. Ligt daar uh, een betonnen plaat op de weg. Twee rijstroken zijn er dicht. Je kan het beste omrijden via de ringweg van Amsterdam, de A10. A67, Eindhoven-Venlo, tussen knoppen -Leende Heide en Zomeren, 8 kilometer... staat er een vrachtwagen half weggezakt in de perm. Die gaan ze pas na de Spitsbergen En zolang blijft de rechter rijstrook dicht. Bonjour! Vous, hollanders, z'n geek à la pimpas. Alle spéten, jullie l'hermen. Bon, maar in vive la France, kan jullie in inis betalen met le geld content? Pourquoi, hein? Oberal, waar u hier, le logo de Maestro ziet, is gratis betalen met le pimpas, comme vous mogelek. Net als à la maison. Dus ook de baguette, de fromage, en quelque chose dans mon supermarché. C'est très bien, ouais? Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl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 Met elke buitenlandse pinbetaling kans maken op het terugwinnen van je vakantieuitgaven? Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden. Met Diode de Graaf. Welkom bij het tweede uur van de Radio Tour de France. We volgen de derde etappe in de ronde van Frankrijk. Van Hollande-sur-Mer naar Redon. Nog iets meer dan 100 kilometer moeten ze rijden. Gio Lippens, Gio. Ja, ze weten het eigenlijk wel, die koplopers, dat ze het nooit kunnen volhouden. Ja, er zijn mensen die dan inderdaad via de nieuwe elektronische media gaan twitteren... en dat soort dingen, dat het allemaal massaai is en dat het allemaal anders moet. Want bijvoorbeeld de Giro. Oh, oh, oh, daar is zoveel spektakel. Na het spektakel dat we dit jaar in de Giro hadden. Ik geloof niet dat we daar allemaal op zitten te wachten op dit moment. En het hoort nu eenmaal bij een grote etappenkoers. Het hoort bij de Tour de France. Een kopgroep die een voorsprong neemt van zo'n acht minuten... En dan langzamerhand wordt die voorsprong afgeknabbeld door het werkende peloton nog steeds. De mannen van Garmin op kop. En dat betekent dat de kopgroep met Perez, Gutierrez, Bouet, De Lage en Terpstra op dit moment nog maar een voorsprong heeft van 6 minuten en 38 seconden. Uit 1977. Stevie Wonder was dat met Sir Duke. Ja, en dan nu iets wat ik vroeger al in mijn jongenskamertje deed... maar dan voor de spiegel en dan nu één keertje in het echt. We gaan even kijken hoe het is in de Tour. Sebastian Timmerman, Gio Lippens. Gio, hoe staat het ervoor daar? Ja, ik ga nog antwoorden ook hoor, want zo hoort het gewoon. Een mooie aankondiging, Rick Nieman. Maar goed, uh, we gaan nu uh, kijken naar uh, het peloton... dat inmiddels in de ravitaillering zit. Uh, de etensakjes zijn aangenomen. Dat betekent dat het tempo weer even stokt daar in het uh, peloton. En dat de vijf weer langzamerhand wat meer voorsprong kunnen gaan nemen... op uh, de koploop, op de... De achtervolgende peloton. De vijf dus met Nicky Terpstra. En in dit peloton is het vooral oppassen geblazen na die ravitaillering. Want meteen moet er weer een behoorlijke bocht naar rechts worden genomen door dat voltallige peloton. En dat kun je maar beter niet doen terwijl je aan het frutselen bent aan de etenszakjes. Terwijl je probeert om daar de etenswaren uit te halen. Dus handjes aan het sturen hier. Mooi door die bocht heen. En dan maar weer even verder kijken hoe dat allemaal verder moet. Maar die vijf, ja, die zijn er toch alweer een dikke zes minuten. Zes minuten en negentien seconden eerder doorheen gekomen. En dat ging allemaal uh, natuurlijk wat makkelijker... dan wanneer je dat doet in uh, zo'n groot peloton zoals hierachter gebeurt. En de vijf die werken nog altijd goed samen. Hebben die etensakjes inmiddels allemaal geleegd. En het was wel grappig om te zien. En daar is de organisatie ook vooral erg blij mee. Dat de renners toch wel gebruik maken van de, de nieuwe afvalzone die is ingericht. Net voor de ravitaillering heb je een afvalzone. Nou, en dan zag je alle vijf uh, de koplopers... Peres, Gutierrez, Bouet, Delage en Terpstra... de zakjes van hun uh, wielrenshirt helemaal leegmaken... Met... Met al het afval. En er staan er mensen langs de kant van de weg... en die doen dat netjes in de vuilniszakken. En direct na de raffitering heb je een afvalzone. En daar kun je je zakjes die je leeggehaald hebt... de tasjes die je aangenomen hebt, kun je daar weggooien. En de renners maken daar toch wel goed gebruik van. Die doen daar netjes aan mee. En eergisteren hoorden we dan ook Jean-François Peugeot... een van de bazen van de Tour... die achter de renners aanrijdt. De ploegleiders daarvoor ook bedanken. Dat kan hij vandaag eventueel weer gaan doen. In ieder geval de ploegen van de vijf koplopers. Ik had de namen al even genoemd vijf verschillende ploegen, dus hier vooraan één Nederlander erbij. En het is toch wel leuk dat we gelijk al aan het begin van de tour Nederlanders in actie zien. In gisteren dus Westra. En nu Nicky Terpstra, de Nederlander in Belgische dienst van Quickstep. Dat betekent toch dat we na drie dagen Tour de France of in drie dagen Tour de France 2011 al net zoveel Nederlanders in de aanval hebben gezien dan de hele tour van vorig jaar. Toen waren het Boom en Moerenhout allebei een keertje in de aanval. En nu dus Westra en Terpstra na drie dagen. We zijn inmiddels in Bretagne. We hebben de van D achter ons gelaten. De uh, rood met witte vlaggen van de Van D hebben plaatsgemaakt. Voor de zwart met witte vlaggen van uh, de uh, Bretons. de Bretonnenaren, Bretonse, Bretagnezen. Wat moet je eigenlijk zeggen? De mensen uit Bretagne, zullen we maar zeggen. Zij ontvangen de Tour in deze derde etappe. En die duurt nog een uh, kilometer of 98 tot aan de finish in Rudolf. La chronique du Tour. De vlakke ritten in de eerste periode van de Tour zijn een kriem voor de echte bergrijten. De smalle, renners moeten zich maar staande zien te houden in het voortrazende peloton. Lucio Herrera riep zo'n 25 jaar geleden de hulp in van de ploeg van Jan Raas. Maar dat liep niet zo goed af voor de Colombiaan. Gerrit Zolleveld vertelt. Ja, dat was denk ik half, half 80. Uh, wij reden toen in de ploeg met, met Van Poppel. Dus wij moesten heel vaak met een treintje langs het peloton rijden met Van Poppel in het wiel om hem zo naar voren te brengen. En toen uh, Herrera zat ook in het peloton en uh, ja, die zag dat natuurlijk gebeuren. Die, uh, die had eigenlijk uh, best wel... Uh, joh, ik zou ook wel in het treintje willen zitten. Ja, het was natuurlijk een klein, heel klein jongetje. en uh, ja, in, Zeker zijn eerste paar toeren, ze konden natuurlijk helemaal niet in het wiel rijden. Ze, ze reden meer op de grond als dat ze op de fiets zaten. Dus, uh, maar ja... Hij had het toch wel een beetje onder de knie en hij uh, raast had een soort slag afgemaakt. Of uh, Herrera, als wij met het treintje van Verpoppen van langs de peloton reden, of hij dan in mocht pikken. Dus wij hadden een soort deal gemaakt. Uh, van, uh, ik weet niet maar, we moesten naar de Pyrenee of naar de Alpen rijden. En de deal was eigenlijk: als hij geen tijd verliest tot aan de bergen, dan, uh, ja, dan zouden wij een dikke, dikke premie krijgen. Nou ja, zo gedaan en zo gebeurt. Dus wij een hoop keer met dat treintje met Van Poppen langs het pilotoor rijden. En dan uh, zagen we hem zitten. En dan, uh, met Jacobs en zo was er ook bij. En dan uh, fluiten we hem een paar keer. Hey. En, dan, en dan, uh, dan pikte hij in. Het ja, zag er natuurlijk eigenlijk niet uit. Zo'n kleine koffieboon tussen ons molletje. <laughs> maar ja, wij, reden, wij hebben hem zat een keer mee naar voren gebracht. en uh, Inderdaad, hij, uh, hij had geen tijd verloren. Tot aan de bergen. Ja, en toen kwam de eerste bergetappe. En wie verloor er natuurlijk tijd? Herrera, want hij had hele slechte benen. Hij kwam niet omhoog en... Uh, <laughs> Maar ja, onze deal was afgemaakt. De, de, de slag was betaald. En, uh, dus ja, daar konden wij niks aan doen. Misschien hebben wij, wel, uh, hebben wij wel een paar keer te hard naar voren gereden. Met een strijdje dat hij uh, zat te spartelen in onze wiel en te gillen. Van, uh, dus daar heeft hij misschien wel uh, te veel uh, krachten verspeeld. Vertel eens eerlijk, hebben jullie ook wel eens onderling gezegd, jongens, we gaan nog eventjes, we laten ons even afzakken en dan rijden we weer terug naar voren? Want het is extra geld in het laadje. Nou ja, het was toen de tijd best wel. We, we, we werden uitbetaald in dollars en. en we, we waren natuurlijk wel heel. We hebben natuurlijk ook wel eens een paar keer opgegaan tot hij nodig was. Maar ja, we wouden natuurlijk wel laten zien dat we goed ons werk uh, wouden doen. En uh, ja, het was natuurlijk een leuk, uh, leuk iets. Dus hij is een hoop keer met ons uh, mee naar voren gereden. En, en het leuke ervan is, ik heb, uh, toen de tijd heb ik een paar jaar later heb ik ook nog wel eens een aanbieding gehad van Café de Columbia om bij hun in de proeg te komen rijden. Maar niet gedaan. Maar ik heb, het, uh, ik heb het niet gedaan, nee. Het had misschien wel een heel uh, leuk uh, avontuur geweest, maar ja, ik zag dat uh, zo ver weg, ik zag dat eigenlijk niet zitten. bijdrage van Sebastian Timmerman was dat. Rick Nieman is dat het ook, die verhalen van vroeger? Ja, natuurlijk. Die verhalen worden eh, alleen maar mooier... naarmate ze langer duren. Dit had uh, Solleveld destijds natuurlijk nooit verteld. En nu vertelt hij het lachend hoe het wel uh, is gebeurd. Uh, als je nog verder teruggaat in die schitterende wielerliteratuur die er is. Ik geloof dat er over weinig sporten zoveel mooi... Uh, uh, moois is geschreven als over wielrennen. Of het nou Tim Krabbe is, of Martin Ross. Nou ja, Ernst Hemingway was een, om maar wat te noemen, een groot wielerliefhebber. Ging naar de zesdaagse kijken en schreef daar schitterende verhalen over. Ja, en verhalen, die moeten een grondstof hebben. En dat is wat er daar gebeurt. Dat wordt, ik denk dat je wel zoiets hebt als wielerlatijn. Alles wordt net iets zwaarder, net ja, iets ja, groter... Ja. net iets mooier, na, na, mooier naarmate de jaren duren. Maar die verhalen maken een integraal onderdeel uit van die koers. Want je moet ook iets hebben om over te praten. Ja, lees jij zelf uh, graag wielerliteratuur? Uh, ja. ja, ik ben een, zo iemand die uh, de renner van Tim Krabbé drie keer heeft gelezen. En ja. uh, uh, die, die die andere boeken ook graag leest. Uh, de muur, hè, dat tijdschrift wat je ja. hebt. Uh, zeg maar de hard gras van het uh, wielrennen. Lees ik ontzettend graag mensen als uh, Wagendorp, Bert Wagendorp... Mart Smeets. Kunnen er heel beter winnen. Kunnen er heel mooi over schrijven. Je hebt zo'n jonge jongen die zelf wat gekoerst heeft en daar ook mooi over kan schrijven. Hier die NOS-collega, Dirk-Jan Roeleven heeft een heel leuk boek geschreven... over hoe hij in Italië een fiets koopt en die naar huis uh, rijdt. Omdat hij ooit aan een fietsenmaker die, geloof ik, een pedaaltje voor hem repareert beloofd heeft. Als ik ooit een nieuwe fiets koop, doe ik het hier. <lacht> en dat doet hij ook. Ja, schitterend. Dat is, kijk, je moet iets doen, hè, van oktober tot maart, april. Ja. Als je zelf niet kan fietsen. Maar, uh, maar jij lezen. kan toch wel een beetje fietsen? Nee, ik, ik kan wel een beetje fietsen. Nou... Misschien dat er vrienden mee luisteren, dus je moet een beetje op mijn woorden letten. Ja, natuurlijk kan ik dan een beetje fietsen. Ik doe het wel heel erg graag. Maar winters vind ik het niks. Weet je, als het koud is en je hebt mensen die dat doen... die kleden zich helemaal aan en die klimmen op die fiets. Ik, ja, ik vind het ook een beetje eng, want het is glad en het is nat. Mm -hmm. En het is. En die bandjes zijn steeds dunner. Dus nee, winters fiets ik niet. Maar zomers uh, ja, vind ik het heerlijk. Maar fanatiek fietsen. of... of um... Nou, Lekker om je heen kijkend of hoe werkt dat? Ja, allebei een beetje. Toen ik vroeger fietste had ik ook een schriftje om. Ik, had, ik vertelde er straks, ik schreef op in schriftjes... wat de wieleruitslagen van de grote koersen waren. Maar natuurlijk ook mijn eigen tijden. Ja. Rondje Ronde Hoep, voor Amsterdammers en Onspreken oh, ja, ja, ja, ja, wel bekend. Ja. Peter Post kwam ik daar vroeger nog vaak tegen toen hij nog tot dik in de zestig een rondje fietste. Zo heeft ik die tijden wel op. Uh, nu niet meer. Ik probeer wat meer om me heen te kijken. Wat meer te genieten. Wat meer, uh, ik ben ook alweer 45. Wat meer op mijn hartslag uh, te letten. Maar bijvoorbeeld afgelopen weekend, zaterdag, heb ik met een paar vrienden de Elfstedentocht gefietst. En nou, dat was uh, ontzettend leuk om te doen. Ja, daar moet je ook nog best conditie voor hebben, meneer uh, Niemann. We hebben wel een beetje... Het is 200 kilometer. Dus hebben we wel, wel <laughs> voor getraind. Dat hebben we s'avonds in de kroeg helaas ook wel weer... Oegedag gemaakt. Ja. Maar het was wel heel erg leuk om te doen. <laughs> Dankjewel. We gaan eens even kijken naar de Supersprint, Gio Lippens. Supersprint hebben we zojuist gehad in een dorpje... Saint-Hilaire de Chalion. En uh, daar zagen we in elk geval dat de man van Franseuse de Jeu, uh, Michael Delage, als eerste over de streep kwam. Voor Gutiérrez en daarachter dan uh, Nicky Terpstra. Die pakt in ieder geval uh, nog een uh, aantal punten. En dat is uh, wel aardig, want uh, we krijgen dus een nieuwe opzet deze Tour de France van uh, de tussensprints. Geen drie sprintjes meer waarbij alleen de eerste drie renners tellen, want dan zouden de punten inmiddels uh, verdeeld zijn. Maar uh, de eerste vijftien uh, renners die krijgen punten. Dus krijgen we straks nog een heel leuk moment hoor. Over een minuutje of vijf. Want dan gaat het peloton sprinten. En dan is het natuurlijk kijken of Philippe Gilbert... Ja, die leiders -trui, die groene trui kan blijven houden. Hij staat tien punten voor in elk geval op Cadel Evans. Ik kan me niet voorstellen dat Evans daar mee gaat sprinten. Maar Thor die staat vijftien punten achter Philippe Gilbert. Die zal toch zeker proberen om dichterbij te komen. De man in de gele trui, dat in elk geval. Nou De vijf rijden in ieder geval door. De voorsprong op het peloton is inmiddels... Dus een kleine 6 minuten, 5 minuten en 47 seconden. En we hebben nog 93 kilometer te rijden.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 Ruben Heijn is dat met That's Not Live. En u kunt Ruben Heijn op uh, 11 juli live zien op het Domplein. Dan is Radio Tour de France in Utrecht vanaf 2 uur in de middag. Ruben Heijn treedt dan op. En uh, ook Roel van Velsen. De supersprint voor het peloton. Is geweest inmiddels. Cavendish wint voor Petaki in elk geval. Klein incidentje vlak voor de, voor de streep daar. Want Petaki, of wat zeg ik, Cavendish duwde weer even met zijn hoofd. Zo'n halve kopstoot in de richting van de gele truidrager. In de richting van Thor Husshoff die zich naar voren aan het manoeuvreren was. Ook Philippe Gilbert. De man in de groene trui heeft zich met de sprint bemoeid. Maar uiteindelijk was het dus toch gewoon Cavendish die als winnaar over de streep kwam. We kijken nog even naar dat moment Thor Hussoff daar in de gele trui... En Cavendish werd een klein beetje afgesneden. En ging toen hangen tegen Huyshoft aan. Gilbert is de man die daar de sprint aantrok. En uh, toen kwam Cavendish er overheen. En Gilbert, nou ja, het is natuurlijk geen echte sprinter. Hij moet uh, bergop, uh, zou die moeten gaan uh, rijden om een uh, sprintje te rijden. We zien ook Rogas die nog uh, meesprint. En Galimzianov. Het is uh, Cavendish voor Galimzianov en voor Rogas. Dat zijn uh, de eerste drie. Maar dat verandert eigenlijk heel weinig in dat klassement om de groene trui, want ik zei het al, Philippe Gilbert heeft 15 punten voorsprong in dat klassement voor de groene trui en de winnaar hier van dit sprintje van het peloton kon nog eens een keer maximaal 10 punten pakken. Dus blijft Gilbert gewoon in de groene trui, tot natuurlijk de sprint straks, want dat is natuurlijk de sprint waar het erop aankomt als we hier straks aankomen in Redon. De kopgroep die heeft er helemaal niks mee te maken met al die onrust in dat peloton, met dat geduw, die kopstootjes, dat duwen van schouder tegen schouder, daar zijn ze in elk geval in geval relatief rustig over die streep gekomen ze was en ze rijden 3,5 kilometer precies voor dat peloton. Want op het moment dat het peloton ging afsprinten... reden wij het dorpje Chimère binnen. Een mooi dorpje met zo'n hele mooie oude kerk... midden op zo'n prachtig dorpspleintje... waar de winkels centraal omheen liggen. Maar dat dorpje hebben we alweer achter ons gelaten. We rijden zo langzaam maar zeker daaruit. En het is eventjes oppassen, geblazen, zo. Want er liggen twee, drie rotondes. van die halve rotondes eigenlijk als het ware... liggen er kort achter elkaar. Zonder een echte hele grote ophoog. Maar als je daar uh, uh, overheen moet, dan moet je toch eventjes uh, goed opletten. Hopelijk gaat het dadelijk goed ook bij het peloton. Het is in ieder geval goed gegaan bij de vijf koplopers. Waar ik Nicky Terpstra uh, nu weer zie dat hij uh, uh, langzaam naar achter zakt in die kopgroep. En dan kijkt hij weer eventjes naar rechts. Kijkt hij de andere aan in de gezichten van Gutierrez, Perez, Boer en Lage. Dus zijn twee Spaanse en zijn twee uh, Franse medevluchters. grijpt eventjes in het uh, zakje van zijn jut En dan gaat hij daar uh, wellicht ...nog wat eten of nog wat drinken uh, uithalen. En dan uh, gaat hij dat weer tot zich nemen. Mooi dat hij erbij is, Nicky Terpstra. Die aan het begin van het uh, seizoen... ...net voordat het klassieke voorjaar echt losbarstte, ...ter val kwam in de driedaagse van de pannen. Daar zijn sleutelbeen brak. En daardoor niet kon meedoen aan de twee koersen... ...waar hij het echt op gezet had. De Ronde van Vlaanderen en parijs roubaix Dat was een flinke domper voor Nicky Terpstra. Keerde terug zo uh, rond begin mei. En liet al weten dat hij uh, zich toch goed voelde voor deze Tour. En toch echt wil gaan dit keer in zijn vierde... Hier de Tour de Vals alweer voor een rit zegen. Het is een aanvaller, puur stang. We hebben dat ook al eerder gezien in zijn Tour toen hij reed voor Milram. Nu dus bij Quickstep vorig jaar ja, moest hij vroeg de Tour uit omdat hij ziek was. En nu maakt hij een goede indruk. Hij zit mee vandaag in deze kopgroep die dus zo'n 3,5 kilometer, een minuut of vijf in de praktijk nog voorspring heeft op het peloton. Van de Tour gaan we even een uitstapje maken naar voetbal. Naar PSV om precies te zijn. Want na drie smertens en Kevin Strootman heeft PSV nu ook de derde gewenste versterking binnen. Jorginho Wijnaldum komt voor vijf miljoen over van Feyenoord. Hij tekende vandaag zijn contract bij PSV. Angelo Terwiel sprak met hem. En daar ben je dan ineens en ook meteen meetrainen. Ja precies. Ik heb vanmorgen mijn contract getekend. En er was nog tijd genoeg om te trainen. Daar nou is er veel over te doen geweest. Het heeft lang geduurd.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 En uh, ja, ik, ik wou nog niet naar het buitenland, dus vandaar dat ik voor PSV gekozen heb. Ja, waarom niet? Want je was zowel uh, bij Twente was je, yeah, in, de, in de markt zeg maar. en ook in het buitenland. Waarom toch in Nederland blijven? Nou, hier in Nederland heb ik gewoon nog mijn familie omheen en uh, mijn vrienden. Het uh, is gewoon uh, een vertrouwde omgeving. En, ja, ik ben nog, denk ik, nog niet volwassen om uh, naar het buitenland te gaan. Misschien wel als voetballer, maar niet als mens. Bij het Nederlands elftal heb je voor jezelf de knoop doorgehakt. Ja. Hoe zat dat? Ja, je, je praat natuurlijk met spelers en dan hoor je hoe het is in zo'n grote competities. En uh, ja, hoe het is eigenlijk als je Europees speelt, hoeveel je leert eigenlijk. En uh, ja, dat heb ik gewoon meegenomen in, uh, in mijn beslissing. En, uh, ja, dus misschien, is de stap, misschien is de stap naar het buitenland wel te groot, dat dacht ik toen. En toen dacht ik... Uh, ja, PSV is denk ik uh, de beste stap die je nu kan zetten. Spelen Europees voetbal, spelen om het kampioenschap. En uh, ja, je speelt zoveel mogelijk wedstrijden. Hoe moeilijk is het voor jou geweest om Feyenoord gedacht te zeggen? Heel moeilijk, ja, heel moeilijk. Ik heb ook uh, met heel veel mensen gesproken bij Feyenoord en uh, ja, het was gewoon heel moeilijk uh, om afscheid te nemen van, die, van uh, de mensen bij Feyenoord, omdat ze altijd heel goed voor je geweest zijn. En, uh, ja, dan zeg je liever geen gedag. Maar uh, deze, uh, deze stap is, denk ik, uh, is beter voor mijn ontwikkeling. Omdat ik, uh, ja, ik moet me ontwikkelen. Dus dan moet je ook Europees voetbal spelen en, ja, om het kampioenschap ja. te spelen. Dat doe ik ook groter is, denk ik. Precies. Feyenoord ontvangt 5 miljoen euro. Dat is één kant van het financiële verhaal. Maar jij hebt een hele mooie geste gedaan richting de jeugdopleiding van Feyenoord. En richting de vrienden van Feyenoord. Leg ze uit. Ja, dat klopt. Maar ja, dan wil ik uh, niet. Je loopt er niet mee te koop weten, nee, maar precies. toch? Nee, maar ik. ik uh, nee, oh, nee ik, ik, wil, ik wil daar li liever niks over zeggen. Maar het klopt wel dat jij de jeugdopleiding bij Feyenoord zo belangrijk vindt dat je het uh, ja, in deze positie mooi vindt om een, om een bedrag te doneren. Hoef je niet te zeggen hoeveel of wat dan ook. Nee, precies, uh, ik vind uh, de jeugdopleiding van Feyenoord heel belangrijk. Ze hebben mij gemaakt door de speler die ik nu ben. En uh, als je kijkt hoeveel uh, zeg maar, uh, energie ze steken in de jeugd. dan uh, verdient je dat de pluim. Vandaar deze donatie. En de vrienden van Feyenoord doen er alles aan om nieuwe gezichten naar Feyenoord te kunnen halen. Ook mogelijk natuurlijk weer met het oog op jouw uh, vertrek. Dus daar hoop je ze ook mee te helpen? Ja, precies. Dat is een klein steuntje in de rug. Wat vind jij van het feit dat de supporters van Feyenoord jou toch ook wel een beetje een Judas noemen... op het moment dat jij de club verlaat waar je ja, toch al behoorlijk wat jaren speelt? Uh, ja, begrijpelijk. Uh, de supporters die uh, reageren met pijn en verdriet. En, en, en dan komen er wel eens uh, ja, harde dingen uit je mond. En, ja, dat begrijp ik wel. Alleen, uh, ik hoop ook dat ze begrijpen dat, uh, dat ik me wil ontwikkelen. En uh, dat ik een hele goede speler wil worden. En dat de stap naar PSV daarom heel belangrijk voor mij was. En zij moeten die gesten van jou, die financiële gesten, moeten ze toch wel heel erg waarderen... dat dat toch voor hun clubje gedaan wordt, hè? Ja, kijk, het is niet om... Uh, om de, ik, geef het, ik geef het niet om, uh, zeg maar, uh, dat ze me aardig gaan vinden. Het is gewoon omdat ik vind dat het heel goed uh, voor me geweest is. Vanuit je hart? Vanuit mijn hart. En niet omdat ze het tegen Judas zeggen of uh, NSB... Er. Ja, dat, dat zeggen ze uit emotie en niet... Uh, ze, misschien menen ze het niet... PSVR, Wijnaldum en Angelo Terwiel waren dat. Het is uh, één minuut over half vier. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Liselo Thomas.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 Volkswagen deed de beste zaken en van dit merk werd de Polo het meest verkocht. In de top 5 staan verder Peugeot, Renault, Ford en Opel. In het eerste halfjaar van dit jaar zijn wereldwijd 51 journalisten tijdens hun werk om het leven gekomen, meldt het International Press Institute in Wenen. In het Midden-Oosten kwamen de laatste maanden de meeste journalisten om, 21, in Latijns-Amerika 16. En dat is nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Op de A9 naar Alkmaar staat tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer... 8 acht kilometer file. ligt er nog steeds beton op de weg. Twee reisstokken zijn er dicht. Je kan het beste omrijden via de ringweg van Amsterdam, de A10... Dan in het havengebied van Rotterdam, de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Daar staat voor brille 4 kilometer. Verderop in de tunnel is er een ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens. Ernstig ongeluk. Gaat nog wel een tijdje duren daar. Daarom is de tunnel richting Rotterdam dicht. En je kan het beste omrijden via de Kalmbrug. 91. Allons à la feuille, même pour changer ton nom On va t'appeler madame, Madame Kanaïcomo Petite à Trombignon, pour faire ta criminelle Comment tu toi mes morts, je peux faire moi tout seul Allons à la feuille, même pour changer ton nom On va t'appeler Madame, Madame Kanaïcomon, petite à trompion Jolique, me regarde wat comme de dos, mais ça me aan, maar ma mogen revoir mignon. de feer, mais voor jou zit er nog. Kom maar, dames, dames, dames, Dat was Captain Gambo, gewoon uit Nederland. Een Cajun Zydico groep hier uit eigen land. Treden uh, niet meer op, maar ze bestaan nog wel steeds. Ja, Gio, dat was volgens mij net een, een mooi beeld. Daar werd een renner onthaald. Ik denk in een geboortedorp of zo. Nou, niet zijn geboortedorp. En ik heb het inderdaad even opgezocht. Maar die Anthony Charteau, dat was de renner die vooruit mocht rijden van het peloton. Die is geboren in Nantes. Maar hij woont ongetwijfeld uh, nu daar in het dorpje. Waar uh, vrouw en twee <laughs> kinderen aan de kant van de weg stonden. Ja, en inderdaad. Ik kan me voorstellen dat je hart smelt op zo'n moment. Want dit zijn toch wel uh, de momenten waar uh, iedereen altijd met, met een heel klein beetje... ja, weemoed naar kijkt. Uh, een renner. Die op weg is voor die ruim... maar wat is het, bijna 3.500 kilometer door Frankrijk. En dan onderweg even vrouw en kinderen mag begroeten. Het was mooi om te zien. Zoontje in een geel t-shirt. Die op hem afkwam rennen echt. En hem zo'n beetje in de armen sprong. En vrouw met het nog kleinere kindje op de arm uiteindelijk. Die hem netjes een paar kzoenen gaf. En dan uiteindelijk vervolgde Chateau zijn weg weer. Hij heeft weer aangesloten bij het peloton. Ik kijk naar Thor Hussoff. De man in de gele trui. een Massieve leider eigenlijk. Goh, het is eigenlijk een goede ren. Wereldkampioen al geworden. Veel toer etappes gewonnen, die Noor. En uh, nu rijdt hij dan weer in het geel. Zo ongeveer ieder jaar heeft hij wel een etappe gewonnen in de Tour de France. Ik heb het er eens even bijgepakt. Uh, het was in 2002 al. Toen won hij al een etappe. lagen sommige mensen nog in uh, de wieg. 2004 een etappe. 2006 twee etappes. 2007, 2008, 2009 en 2010. Allebei een etappe. En eigenlijk heeft hij met die ploegentijdrit van gisteren met garmin zijn eerste etappe etappen van dit jaar alweer binnen. Prachtige renner, een sieraad voor de sport. Nooit betrokken geweest bij welke affaire dan ook. Echt, dat is nou absoluut een grote man, een grote jongen in het peloton. Hij rijdt ook heel attent, want hij zit behoorlijk vooraan, een beetje omringd door zijn ploeggenoten, terwijl we nu ook een paar mannen van Rabo daar vooraan zien meedraaien. Robert Geestink met dat kleine verzetje, die zo waren bij zo'n beetje de eerste tien in het peloton rijdt, gegang maakt door één van zijn ploegmaat. En als die... Sprake heeft gehouden, dan zal dat ongetwijfeld Lars Boom zijn geweest. Nou, het familiemomentje hebben we dus alweer gehad. Het peloton op, nog steeds op zo'n dikke vijf minuten van de kopgroep. En we hebben nog 81 kilometer te koersen. Het is nog wel een eindje inderdaad tot aan de finish in de redol... waar iedereen er dus van uitgaat dat het een massasprint gaat worden. En in de kopgroep van vijf die we al de hele dag hebben... want ze reden al weg zo'n beetje in de eerste kilometer... toen was het Michael Delage die de ontsnapping op gang zette. In de kopgroep is het nu even een plaspauze. Niet voor diezelfde Delage, maar wel voor de enige Nederlander. Nicky Terpstra die heeft al uh, rijdend, al fietsend, al uh, uitbollend... Even zijn behoefte gedaan. En datzelfde geldt voor Ruben Perez in het oranje van Euskartel. En die trekt zichzelf nu weer eventjes op gang achter de wagen. De tweede ploegleiderswagen van Quickstep. En zo keert uh, deze Ruben Perez ook weer langzamerhand naar voren. Ja, Hij noemde net uh, de erelijst op van uh, Thor in de Tour de France. Hier vooraan uh, nog geen renner die een toer-etappe op zijn naam heeft staan. Perez wel veel betrokken geweest trouwens bij ontsnappingen. Dus mijn vierde jaar op de motor. En ik heb zijn naam al meerdere malen op uh, papier uh, gezet. Want hij zit er heel vaak. ...bij Terpstra, dus ook een aanvaller. Gutierrez is dat toch ook wel. Heeft mooie dingen gewonnen, zoals de Spaanse tijdrit titel, de Eneco Tour. Ik vind toch wel getuigen van ook echt een goede instelling als prof zijnde. Dat zo'n rennen dan toch in de aanval gaat, meespringt op een dag... ...dat iedereen eigenlijk wel van tevoren weet dat het een massasprint gaat worden. Maar ja, publiciteit, de zendtijd behalen... ...met de naam van de sponsor in beeld komen voor de televisie... ...en genoemd worden op de radio, dat is belangrijk in de Tour de France. De grootste wielenwedstrijd van het jaar. Gutierrez is er dus ook bij. Boehe en dus bij Peres, Terfstraat De Laasje. Dat zijn de vijf koplopers die we al heel de dag hebben. De wind nog steeds schuin van voren op dit moment. Maar ze rijden toch wel redelijk beschut. Want zowel links als recht van de weg staan de bomen. En dat neemt veel weg, veel weg van de wind. En zo rijden ze langzaam maar zeker richting de enige klim van vandaag. En dat is de brug over de Loire, de Pont de Saint-Nazaire. Ja, ik hoop toch een beetje op die uh, PRS. Dat is uh, onze bijloter. Die zit in jouw tourpool. Die zit in de tourploeg, Maar uh, ik geloof niet dat het wat wordt vandaag. Doe jij mee aan, aan dat soort uh, wedstrijden? Nou ja, een beetje. Vroeger hadden we op het werk iemand die dat heel enthousiast organiseerde. Ik, ik doe nu wel mee aan uh, de, de AD-pool en zo. Het is gewoon leuk. Ik zag net Cancelara even rijden. Die, die, die zet ik, dan... ik had het dit jaar niet zo handig gedaan. Ik had eerst mijn ploeg ingevuld... Ik denk, ik zet er een paar goede renners in die ik fijn vind. Cancellara, David Miller. Mm -hmm. En toen daarna heb ik even naar het hoedenschema gekeken. Oh, en toen zag ja, ik ja. dat er geen proloog was. En maar nee. één kort tijdritje. En dat ik allemaal tijdrijders had opgesteld. En dus toen kon je niet meer wisselen. Heel handig. Nee, dom. <laughs> <laughs> denk jij dat er, uh, in de tijd dat jij er uh, dus bovenop zat, uh, tien jaar geleden... en nu dat, dat er veel veranderd is in die tijd... denk je dat je bijvoorbeeld nog op, op de manier zoals je toen werkte... dat je nog steeds zou kunnen werken in de Tour... Nou, een paar dingen zijn wel veranderd. Het is verregaand geprofessionaliseerd, de sport. Ja. De afgelopen jaren, ik weet dat toen, toen ik het deed... Uh, was er een finish op uh, de Mont Ventoux. Uh, toen uh, Armstrong het weggaf. Alhoewel hij dat later ontkende aan Pantanië. Ja, later ja. zei Armstrong nog... nee, nee, pas de cadeau. Ik heb geen cadeautjes gegeven. Maar dat deed hij wel. Ik stond erbij en hij liet Pantani winnen. En onmiddellijk daarna stapte Armstrong in een helikopter... om terug te worden gebracht naar het hotel. Daar sprak de rest van het peloton schande van. Dat vonden ze onzin. Die gingen allemaal in de bus zitten. Maar ja, de man van Toer is smal. Er is maar één weg omhoog en eentje naar beneden. Dus dan zitten die jongens twee, drie, vier ja, het in de vrij bus. Lang, ja. Dus ik vind dat alleen maar heel erg professioneel... dat je dan als leider in het klassement zegt... weet je wat, ik ga in de helikopter, ik kan het betalen... en ik lig over een half uur op de massagetafel. Ja. Zo is er veel veranderd, er zijn veel meer persmensen bijgekomen... meer afstand, maar nog steeds onvergelijkbaar met andere sporten. Dat je, en je mag de bus niet in, maar je mag tot de bus wel uh, de renners volgen... en met ze praten en dat soort dingen. Ik denk, qua sport is de grootste verandering waar ik me... Een beetje aan erger zijn de, de oortjes. Ja. Want nu als vandaag ook weer, zoals Schio terecht zegt, ja, je weet dat het uitdraait op een uh, massaspint. Dat weet je, omdat die ploegleiders achterin die auto's zitten te, te rekenen en te tellen. Uh, hoe hard ze moeten rijden en wanneer om uh, de, de koplopers in te halen. Jij wil ze eruit. Ik, nou ja, ik zit net. Terwijl, terwijl we even zitten luisteren, zit ik ook te Google op een computer hier voor me. Ik lees je een kop voor uit het nieuwsblad van België. Uniek dubbele punt. Nieuweling rijdt letterlijk iedereen naar huis vorige week. Nooit gezien tijdens de wielerkoers voor Nieuwelingen in Religem in Assen. Dit weekend reed Brent Luiks, 15, zo hard dat hij als eerste en enige aankwam. Het peloton lag zo ver achter de aanhalingstekens Cannibaal uit Oostmalle dat het collectief uit Koers is genomen. En later zegt de jongen dan ook, ik vind het goed dat... Ja, hij zegt, ik, we je zonder oortjes. Ik wist niet dat ik zo hard ging. Dus de jury heeft het hele peloton <laughs> uit koers genomen... want hij was in zijn eentje vanaf de start gaan rijden. Met oortjes kan dat niet. Ja, ik, vind, ik, vind het, ik, bedoel, ik begrijp dat de techniek voorschrijdt... en dat je het niet tegen kan houden. Maar vroeger had je nog wel eens dat de ploegleiders zich... of de, de, de, de peloton zich misrekende, weet mm -hmm. je nog? En ja, dat dan zo'n vluchter net nog een kilometer voor, de, voor de, dat aanstormende pakt kon blijven. En dat gun je zo'n vluchter dan ook, want die heeft 180 kilometer op kop gereden. Dat dat niet meer kan, vind ik doodzonde. Zussen vinden het ook onveilig, hè, zonne-oortjes? Ja, omdat dan de ploegleiders naar voren komen en gaan lopen duwen en zo. Ja, het zou best kunnen. Maar ik vind dat de sport uh, de, de, er minder uh, spannend van wordt. Verder veranderingen? Nee, ik geloof dat, dat veel dingen... Zo'n zo renner die net vooruit mag rijden om zijn familie te kussen. Dat was altijd al zo, zo ouders hè? Zo'n de weg naar Rome. Doping. Altijd al een onderdeel van de sport. Ja, het, hoort, het, het is allemaal onderdeel van het wielrennen. Sterke mannen op fietsen die proberen zo, zo snel mogelijk als eerste bij de mee te komen. Zoveel is er eigenlijk zijn, ook maar niet. Van. Maar zijn er momenten geweest uh, dat je dacht... nou, nou heb ik er geen zin meer in in die Tour. In dat vanwege fietsen. de doping? Om te, bijvoorbeeld? Nee, niet vanwege... Nou ja, ja, ik had het met Indurain. Ik vond Indurain persoonlijk een niet aansprekende renner. Ik vond, Hij viel ook niet zoveel aan. Die jaren dat hij achter elkaar steeds maar rond, vond ik minder leuk. Minder, maar goed, dat is persoonlijk. Ik had toen wat minder met wielrennen. Nee, verder niet. Weet je, kijk, ja, doping is, is misschien aan de ene kant wel vervelend. Aan de andere kant, laten we niet vergeten dat Ino, Merckx, verzoete uh, uh, Ja. Allemaal wel eens een, een dingetje gedaan hebben wat niet mocht, om van de polentiers en zo nog maar te zwijgen. Ja, dan werd je tien minuten teruggezet in de tijd en dan gingen ze daarna gewoon weer fietsen. En, en nu hebben we hele ophef over 0,0000. procent. 000 <lacht> ik, ik nee, ik, ik vind wielrennen zo mooi dat uh, het, het, het, door doping vind ik het niet minder mooi. Ik, dat hoort eigenlijk ook alweer bij de hele mythevorming. Die oortjes die maken de strijd een beetje stuk. Dat vind ik dan wel jammer.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 Heerlijk, Raccoon met no mercy. Op de vlak van mijn vingertje bâtiments. En als je hier naartoe kijkt, zie par de vingertje. Je comprends waarom ik rigole, waarom ik crains, waarom ik rêve, waarom ik Carte Postale, een aanzichtkaart uit de Tour van Jeroen Wielaard. Ja, Jeroen Wielaard heeft de Vendée verlaten en is onderweg gegaan naar Bretagne. Um, Jeroen, waar staat de Adion, brievenbus? de uh, Jeroen, De bus, de bus die staat hier uh, vlakbij een groot sportterrein in Redon. Niet het mooiste onderdeel van de hele rit, maar inderdaad... Uh, ik heb daar straks ook de rit gemaakt over die Pont-Saint-Nazaire. Moet je je voorstellen, heel hoog boven de brede Loire. Met rechts hele lelijke petrochemische industrie. En dan links bij het afdalen van de brug... op de werf, in aanbouw, zo'n groot cruiseschip. Zo'n zo zo zo zo flatgebouw... Op een, op een boeg, boven de boeg. Waar je allerlei geweldige cruises naar de Balearen... naar de Canarische eilanden kunt voorstellen. Bij het weer verlaten van Bretagne. Lijkt me echt iets voor jou, Ja, heerlijk. Op een loveboat, Jeroen. Ja. En dan met, Fra en dan met Frans Bauer. En met Bauer. Frans Bauer wil ik dan graag drie weken aan boord. Maar ik ga liever op zo'n cruiseboot met Tom Waits. Met presentatie van Jan Donkers. Zo goed. Kan ook. En dan, en dan verder onderweg de verbazing. He, dan, dan rij je over een heuvel, dan heb je de zicht op het volgende heuveltje. En dan zie je aan de weerszijde van het asfalt... één groot wit lint van campers. Heel veel Fransen. En, en borden. Borden met 400 meter cadeau. Nog 400 meter voor de presentjes. En dan 100 meter cadeau. 100 meter voor de presentjes. En dan eens een erf... Met bomen en een hek en in het gaas allemaal petjes en truien. Petjes van de merken van nu, maar ook van oude sponsorploegen. Allemaal voor de kinderen die de reclamekaravaan afwachten. En spandoeken ook. Spandoeken voor de regionale de la route. Je hebt net, je hebt net uh, dat, dat schattige geknuffel gezien, hè? Ja. ja. Oh. Komt die brug in beeld trouwens ondertussen. Maar uh, eerst dat geknuffel. Uh, wie dat waarschijnlijk ook allemaal zal overkomen... maar in ieder geval de spandoeken zal zien... is uh, de andere held van de streek, Jérôme Coppel, staat nu. 112e op 2 minuten in minuten 51 seconden met rugnummer 211 trots van de regio met eh, ploegleider Stefan Hulot achter hem aan schreeuwend in zijn oortje kopel je komt bij je grote geboorte rond. En dan dan hier de openbaring van de dag. Echt Dion als je even uit dat kruisschip stapt wandelen naar het oude centrum van Redon, Berceau de Bretagne noemen ze het. Wieg van Bretagne. Met ook zo'n typisch Bretons motto. Ik heb het gelezen. Ik probeer het zo goed mogelijk uit te spreken. ker Vihan, bloed bloed Hey, Goed, hè, de Bretons. <laughs> en de vertaling? Kleine stad, grote faam. Oh, Een stadje uit de, de, de negende eeuw. Gebouwd op het, het samenvloeien van... Twee rivieren, een beetje beschermd, kon daar een stad groeien. Met een grote abdij, een abdij van Saint-Sauveur. Eh, lopen we even mee de stad in, Dion? Ja, ja, ja, mag. Vanaf de Place Bretagne, daar heb ik de auto net neergezet, uurtje geleden. Met brasserie Le Redonnet onder de bomen. Dan dus een combine, een prachtige samenklontering van klassieke gebouwen. Stoere, vierkante, losstaande toren klassieke hoge stadhuis met van die prachtige rode luiken tussen het leisteen die machtige abdij en dan nog even door de Grand Rue in met zijn lage huizen met vakwerkbouw en overal als ze panelen neergezet met foto's met ook eentje van de regional van toen, René Le Greves. Dat is echt een, echt een beroemdheid uit de jaren dertig. Veel etappenoverwinningen en, en zo. En het mooie was, ik zag daar ook een foto van Jan Jansen. Vlak bij de Chinees. Jan Jansen, achtervolgd door Ab Geldermans in zijn auto... die beroemde tijdrit van 1968. Zo doen ze dat. Heel leuk. Ga maar eens kijken in Redon. Uh, trouwens, vanavond ook zin om mee te gaan naar het concert gratuit. Het, het gratis concert? Ja, ik kan wel. Goed. Uh, Les Plopères zijn er. En Dartbox, Minister Mag et Les Sourdons de Redon. Nou, dat belooft heel Altijd veel. Altijd al willen zien. Regionale rok. Ook leuk voor Rick. Mag ik nog even de groeten doen? Ja, mag. Dankjewel, Jeroen. Maar, ja, mag, ik dan even, mag ik dan even een reclame maken, mocht u het thuis nog niet hebben, dames en heren. Het boek, hoe heet het ook alweer precies, Jeroen, jouw boek, de, het Frankrijk van de Ronde. Frankrijk je, van de Toer. Ja, Frankrijk van de Tour. Keer, ja. oh, wat is dat, een schitterend boek? Dat moet u aanschaffen, dames Doe en heren. Ik? Want, ja. Ja. Da zo, zo leert u Frankrijk kennen op een manier zoals u het nog nooit heeft gezien. Dit is dat niet geen commerciële omroep. <laughs> <laughs> het is echt waar, Jeroen, uit mijn hart. Ik vind het een schitterend boek. Nou, dat doe ik even heel publiek de groeten met dank, Rick, aan Sacha de Boer. Die nodig eens een keer, drie weken lang, samen met mij in Volkswagen foto's moet komen nemen van de hmm. ronde. Merci, Jeroen. Ademein. Ademijn. Ah, oh la la. <lacht> nu wordt het een beetje klef, hè? <lacht> Erg, hè? Ja, daar gaan we weer eens even een kijkje nemen in de koers, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Die uh, voorsprong van de koplopers, dat gaat nu heel rap, hè? Ja, het gaat rap hoor, want de voorsprong is nu teruggelopen na 3 minuten en 21 seconden. Nog steeds een serieus gaatje betekent dat auto's en motoren er nog gewoon tussen kunnen blijven zitten. Pas als het verschil niet meer is dan 1 minuut, dan moet alles er tussenuit. Dus voorlopig nog geen paniek daar in de volgerscaravaan. En Jeroen zei het al, in de verte kun je de brug de Pont de Saint-Nazaire zien liggen. Die enorme bult eigenlijk daar in het, in het landschap over die Loire monding heen. Aan de ene kant zie je dus de oceaan. En uh, ja, ze hebben mazzel vandaag hoor, want uh, er staat relatief gezien niet al te veel wind. Maar anders zou die brug nog wel eens heel erg lastig kunnen worden. De ploegentijdrit van een aantal jaren geleden, toen kwamen ze er overheen. Toen waren er nogal wat ploegen die renners verloren. En uh, ik zie toch ook wel dat uh, de Nederlanders van Rabobank, dat die toch wel uh, behoorlijk uh, attent uh, aan het rijden zijn. Want ik zie daar Christian Nierman, geen Nederlander maar een Duitser, zie ik rijden. Maarten Charlinghi daarnaast, rechter uh, elleboog uh, toch uh, nog steeds beplakt met. Het verband. En uh, dan zien we daar dat grote lijf van Robert Geesink vlak achter. Hij wil geen risico nemen. Voor hem is het zaak om deze eerste echte Tourweek goed door te komen. Voordat we dan uh, straks de Pyreneeën in mogen. Eerst naar Luz Ardida en dan uh, later ook nog eens een keer naar uh, Plateau de Bijen. Dat zijn toch echt zijn etappes. Daar moet hij het verschil gaan maken. We hebben nog uh, 70 kilometer te rijden. De peloton heeft dus een achterstand van 3 minuten en 19 seconden op de kopgroep. En de kopgroep, ja volgens mij reizen door een haak van mensen. Ik dacht dat uh, we hier allemaal Nederlandse fans tegenkwamen. Want het is inderdaad een enorme haag van mensen. Allemaal in het oranje met oranje vlaggen. Maar dat is het uh, oranje, het hu een huiskleur van een van de sponsoren van de tour. En die heeft hier blijkbaar uh, uh, ja, goed mensen neergezet en aangekleed. Goed, daar zijn we inderdaad uh, doorheen gekomen. Het was hetzelfde oranje als het oranje van Euskaltel. De Baskische ploeg van Ruben Perez. Een van de uh, vijf koplopers dus. Verder Nikki Terpstra, Maxime Bouet, José Ivan Gutierrez. En Michael Delage Gutierrez is trouwens de best geplaatste in het algemeen klassement. Op iets meer dan een minuut van Thor Huzoft. En als ik nu naar rechts kijk, dan zie ik hem daar inderdaad in de vette liggen. Die Ponde de Sennazer steekt al de bovenuit. En je zal er maar hoogtevrees hebben en er toch overheen moeten. Ja, dan heb je toch een klein probleempje dadelijk. Dan moet je naar voren kijken of een beetje naar de weg kijken. Maar in ieder geval niet links of rechts, opzij en naar beneden. Want wat is dat ding hoog? Dat zien we nu al. Ondertussen is de mechanicien van Française De Jeu bezig om even die oranje vlaggen uit een reservefiets te halen. Maar daar is die ook inmiddels ingeslaagd. Een van de mensen daar de vlag verloren. En zo ja, gaat het hier in betrekkelijke rust verder. Wel met die tegenwind. En die waait toch best nog wel redelijk door. Zeker als je geen beschutting hebt zoals nu. We zien het aan het rijden van Nicky Terpstra. Hij leidt de dans en toch een beetje schokschouderend tegen de wind in. Ze moeten nog 69 kilometer rijden. We blijven natuurlijk deze etappe helemaal voor u volgen, Rick Niemann, Mag ik nog even uw prognose? Laten we zeggen de nummers 1, 2 en 3 van deze Tour. Van deze Tour? Ik denk dat Contador hem toch wel gaat winnen. Ik hoop ja? dat Geesink gewoon op nummer 2. Ja, Jos, als Contador in de Giro reed, dat was fenomenaal. Geesink op 2 en die zullen ze op 3 doen. God, dat vind ik moeilijk, hè? dat weet ik niet. Evans? Wat denk jij? Evans? Ik vind Evans zo saai. Die ja, hij kan wel heel, hij hard kan heel, heel hard fietsen. Op nummer drie een verrassing, welke <laughs> weten we nog niet. Ja, ga je elke dag kijken? Uh, voor zwer, het lukt wel. En anders uh, ook nog wel een paar dagen met dat transistorradiootje aan een uh, Italiaans zwembad. Ja hè, want dat hoort er een beetje bij. Ja, god, ik, we zijn een paar dagen in Italië en dan, dan wil ik het ook volgen. Dus dan ga ik in mijn eentje in een lichtstoel, hoor je telefoontje in... en dan gewoon met een, met een krakende FM-band uh, proberen de wereld te omroepen. Nee, het is geen FM En Zo'n lange dingensband hebben jullie hier meer verstand van met de radio uh, te volgen. Zolang het nog kan. Huh? Ja, laatste jaartje. Goed, dankjewel Rick Niemann. Uh, we zijn aan het einde gekomen van het tweede uur van de Radio Tour de France van vandaag. Tom van Tek staat al klaar. Aard Vierhouten is er ook al, hè? Ja, ja, ja. Zij nemen het over. Wat mij betreft heel graag tot morgen. Dag.